Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling is toegenomen. Dit jaar zijn 110 meldingen binnengekomen, vijf meer dan vorig jaar. Minister Opstelte noemt het teleurstellend en zorgelijk dat acties om geweld tegen hulpverleners terug te dringen niet hebben gewerkt. De jaarwisseling zelf was volgens de minister relatief beheersbaar. Er waren 8500 incidenten, bijna 500 meer dan vorig jaar. Het aantal aanhoudingen steeg ook naar ruim 1300. Enkele van hen hebben we via via supersnelrecht taakstraffen opgelegd kregen. Een jongen van Elf is gisteravond in Kuiken, Noord-Brabant, beschoten toen hij vuurwerk afstak. Hij raakte gewond, volgens zijn familie in zijn lever. Hij is inmiddels geopereerd. Hij is niet in levensgevaar. In eerste instantie dachten de hulpverleners dat hij gewond was geraakt door vuurwerk. Maar later bleek dat hij was geraakt door wat de politie van Kuiken noemt een projectiel uit een vuurwapen.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 Het weer nog, veel regen en wind en vannacht wordt het ongeveer 8 graden. Morgen in de middag geleidelijk droog en wat zon en het wordt ongeveer 10 graden. Dinsdag veel wind en ook daarna blijft het onstuimig. Dit was het NOS Journaal.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 en lieve kindertjes en in Excel kunnen ze iets lekkers halen toch vandaag bij de sprookjestocht. Uh, tocht? ja ze kunnen zeker wat lekkers halen ze kunnen uh, chocomel halen ze kunnen een toverbal halen bij de oliebollenkraan. ze kunnen geloof ik uh, ze krijgen koekjes hier en daar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 figuren. Dus hoop te doen, Rudy! Nou, ja, goed om te horen, jongen. Ja, en um, ja, hoe warm is het bij de, of druk is het eigenlijk bij de koekensoepie?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 Nou, oké. Okay. Ja, want die door dat de, de heks opgegeten. Dan moet dan wel langs Komt, ja, ja. Komt goed. Zometeen Popster Henry met het Showbiz nieuws. Je hoort het naar Coop en Come To Me. nummer is het niet nee nee nee dit nummer is in april uitgebracht maar het brengt toch wel een kerstweertje op je radio zie je hem zandvoort met Coop en come to me Roy, je mag hoor en het show nieuws met popstar handy en een hele goede avond, ja, nou, uh, ja. Ja. Ja. Henry! Dag Henry! Hoe is het op tijd jongens? Ja, gezellig. Gezellig. Ja, lekker toch hè? En sneeuw het sneeuwt al een beetje bij jullie. Het sneeuwt hier niet, bij jou dan wel. Nou, ik zie een heel buikcomplex in deze kant op komen en we zouden vannacht nog wat, uh, wat sneeuw kunnen krijgen hier, uh, hier in Limburg. Dus uh, laat me vallen hè. Nou, liever hier niet hoor. Laten we lekker bij jou. Ja. Als ja, het er mooi, mooi, mooi, mooi. wit uitziet morgen heb ik er geen problemen mee. Oké, oké, oké, inderdaad wel, goed. Kunnen we weer mooie foto's maken. Ja. Ja jongens, het is zo natuurlijk dus, dat je jullie beloofd dat uh, de, de wet uh, zo vandaag uitgekomen zijn. Uh, helaas is hij nog bij de... Ja, hij moet nog gemasterd worden zoals het heet. Oh. Dus dat is nog niet helemaal klaar, maar ik wil jullie, voor de kerst is hij jullie op de tafel. Ja. Dus het is bij deze beloofd, hè. Dus uh, ja, vervolgens uh, ik heb ik natuurlijk een aantal dingen voor jullie weer uit, uh, uit de bladen gehaald, et cetera, et cetera. En ja. de ding die opviel op de afgelopen woensdag is Billy Joe Spears overleden. En Billy Joe Spears was de reden met uh, Blanket on the ground. Kun je je nog herinneren, Eh, uh, Ja, die, uh, die, uh, die kan ik nog wel herinneren. Ja, precies nou. Ja, die is 74 jaar geleden overleden in een uh, in woonplaats verder uh, in Texas. Dus, uh, ja, ze heeft toch, even, toch uh, 17 studioalbums uitgebracht tussen 68 en 83, en dat is best wel veel. En echt in Amerika is ze niet echt doorgebroken, maar uh, in Engeland waren ze wel al donker hoor. Zeker weten. Ja, ja, ja, ja. Goed, ja, dus zijn natuurlijk uh, de disjongjes die gaan uh, het zuigen natuurlijk in. En ja, Geer Benckton, die is een beetje ziek. Hij zit er best een beetje tegenop zegt hij uh, in een interview aan het AD. Uh, maar hij zegt dat het is een uh, ultieme manier om je in te zetten voor een goed doel. Uh, maar het is ook ontzettend slopend, daar geloof ik direct hoor. En, uh, ja, we zullen ons afwachten hoe die er, uh, het eruit komt, hè, samen met, met Koen en uh, Timo, hè. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, hè, dan hebben we nog goed nieuws voor uh, de, vo de, de, de, de, de, de fans van uh, The Voices. Want nou, die doet niet mee met Songfestival. Nee, gelukkig niet. <laughs> Hoezo? Hoe bedoel, je? Hoe bedoel je, Vertel. Nou, ik vind uh, Gordon een beetje overroeld. Rudy, wat vind jij ervan? Ehm, um, wat ik ervan vind, <laughs> ja. Geen idee eigenlijk. Hij <laughs> helemaal niks, hij heeft helemaal niks. <laughs> maar goed, in ieder geval, uh, ja, de boytje hij, hij heeft zijn kans gehad, hè, Gordon. En hij moet die aan de gang blijven natuurlijk. En nou is allemaal ander aan de beurt. Ja. Hij is wel ja. een keer afgeschoten... ...en dan mogen een andere keer afgeschoten worden, ja toch? Ja. ja en, uh, ja goed, we wachten er eens even af. In ieder geval, uh, ik heb gezien dat uh, Nick en Simon, in ieder geval... Geduid hebben weer want die hebben dubbel platina hebben ze weer op de naam staan ja en uh, alweer uh, zijn ze in de voice uh... Zijn ze ja, gerokdeld eigenlijk he, met de uitbrengend door een die nou zijn van mijn album. Dus dat hebben ze heel goed gedaan, denk ik, hè? Geweldig voor ze toch? Ja, dacht ik wel, hè. Ja, als je in de voetband woont, dan is het natuurlijk wat makkelijker om, uh, ja, om dat te doen he, dan, dan hier helemaal eh, in Limbourg. He. <lacht> dat bedoel ik. <lacht> goed, dan hebben we natuurlijk eh, de voice geholpen, jongens. Daar kom je natuurlijk niet onderuit. Um, hebben heb jullie nog een keertje Ik heb wel en ik heb Ik wou gewoon. <lacht> Sorry hoor. Echt. Ja, vertel, vertel, vertel. Nou, als eerste, het geluid van de Voice.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 Ja, we moeten wachten eens dus even af uh, hoeveel die hoeveel er zal komen, dus uh, let's, let's wait and see. In ieder geval, ik heb wel begrepen dat het uh, de Voice of hope album binnen één week al goud is geworden.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 en een inkomsten. En dat geeft de pellet 3 miljoen maal 60 cent. Nou, dan kom je toch een aardig bedragje uit. Dat hebben we niet elke week. Nee. Nou ja, goed, dan heb ik er één item voor jullie jongens en uh, ja, ik wist natuurlijk allemaal dat George Michael uh, ziek was, in, in Oostenrijk zat hij geloof ik, en um, uh, hij had een steek op, uh, op, op opgelopen en um, uh, ja, ze dus hadden toch wel een beetje gevreesd voor zijn leven, want hij heeft echt op het randje gelegen. Ja, dan krijg je wel eens even, we hebben in vol ziekenhuizen, uh, eentje in het midden en twee op randje, maar dat was dichter dan niet het geval, hij was toch gewoon ontzettend ziek. Um, uh, maar hij schijnt weer voor kerst thuis te kunnen zijn, dus dat is natuurlijk een heel mooi, mooi, uh, mooi ding voor, uh, voor Michael, George Michael. Um,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 Um, uh, ja, ik heb wel gelezen dat dat van Paul Turner, die is dol op de ouders van Ben Saunders. Ja, ik weet niet wat dat weer wat voor een uh, item is, maar... <laughs> uh, het is over, ja de ouders van uh, Ben uh, Saunders. Rudy maar. ook namelijk. Uh, Rudy ook al. Ja, ja. En wat ben ik? Dol op de ouders van Ben Saunders. Ja, dat zijn helden hè. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus er is eigenlijk niks, niks apart van Paul Turner dat ook is natuurlijk. <laughs> <laughs> Daarom.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 Ja. En, uh, het valt niet te vaak, want we hebben natuurlijk gaten in het ijs. Maar uh, ja, volgende week, dan beloof ik jullie voor kerstmis. Dan komt ja, sorry de... Henry, maar volgende week zijn we er niet. Oh, dat klopt. Je hebt gelijk. Weet je er helemaal niet. Nee. Nou, dan doen we het in ieder geval uh, na kerstmis. Ja. Dus ik hem deze week heb, dan uh, stuur ik nog jullie toe. Graag. En uh, ja, niet te veel hartjes stelen, hè? Nee, ik zal best wel meevallen. Want dat hart moet, er niet, moet, moet niet gestolen worden van uh, zangeres met hart. Nee, zeker weten we niet. Dat komt helemaal goed. Oké. Okay. Huh? Ik wens je een heel fijn weekend en graag op uh, over twee weken dan een heel fijne Kerstdagen. En, uh, Jij ook. Jullie zijn er wel met auto uh, nieuw. Ook helaas niet. Ook helaas niet. Dus even nieuw mekaar. Tot volgend week. jaar. <laughs> tot volgend jaar dan wel weer. Doei, doei. Hoi. Hoi, doei. Hoi. Hoi hoi. Nou dat was. En uh, we hebben een plaatje aangevraagd gekregen door Rafi. Klopt dat Roy? En dat is Let It Snow ja, hè? Dat klopt. Dat klopt. Gezellig toch die die.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 You're sitting by the fire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 Way home, I'll me Nou nu even iets compleet anders, het ritme van GFM.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 en, uh, leuke prijzen winnen. Ik ben ondertussen uh, aan het wandelen naar de kerstmarkt. En er is ook een leuk kerstmarktje hier in Zandvoort. Het uh, regent behoorlijk. Ik ben een beetje nat en de topkap is zo nat. En uh, ik ben uh, half weg, dus ik kan niet naar de kerstmarkt. Maar van een afstand kan, je, kan ik gezellig kijken. Er is lekker glue, waarbij kan verkopen, uh, Je kan... Uh,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 What de leuze kerstplaatjes vinden van dit moment. Miss Montreal en Being Alone at Christmas. En daarmee eindigen we deze entertainment view voor deze zaterdag 17 december 2011 live vanaf de ijsbaan wat in Zandvoort. Wat een, wat een leuke dag was dit, hè? Ja, het was enorm gezellig. Zeker weten. Ja.